De 62-jarige oud-topman zat sinds 20 mei in een huis in Manhattan. Hij kreeg permanente camerabewaking en een enkelband om. De rechter heeft nu besloten dat hij zijn borg terugkrijgt. Strauss-Kaan gold als een belangrijke concurrent van president Sarkozy... bij de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. De Franse politie heeft de bus van de Belgische wielerploeg Quickstep... in beslag genomen. Volgens Franse media is de wagen in de buurt van Chalant meegenomen... in een onderzoek naar dopinggebruik.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 Vrij geïnterpreteerd door Jess Talent, Jasper van Damme. Dit is Radio 1.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 Gesprekken met parlementaire kopstukken die prominent in beeld waren het afgelopen politieke jaar. En dat was mijn gast van vanavond, zeker Marianne Thieme, is fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren. Goedenavond. Goedenavond. Maar we gaan eerst tennissen. Um, Nadal mm. staat op de baan in Wimbledon, toch, Marcella Mesker? Ja, klopt Hoe helemaal. Hoe gaat het met hem? Het gaat goed zo, te horen ben je een fan. Ja, klopt. <laughs> En uh, hij leidt tegen de Brit Andy Murray met twee sets tegen één. En hij heeft al een uh, break te pakken. Aan het begin van de vierde set leidt hij met uh, 2-0. En uh, ja, na het eerste setverlies met uh, 7-5 uh, wist hij toch die partij helemaal om te draaien. Naar zijn hand te zetten. Maakte een reeks van zeven games op rij. Brak uh, Murray drie keer achter elkaar. Ja, en uh, daarna kijkt hij uh, niet meer om. Dus het staat uh, in de vierde set Nadal. 2-0 en hij leidt al met twee sets tegen één. En als die dus wint, dan staat hij zondag in de finale tegenover Novak Djokovic. Want die won eerder vandaag zijn halve finale tegen de Fransman Jo-Wilfried Tsonga. Nou, hij wint vast, want hij is een winner. Dankjewel, Marcella Mesker. Ja, hier tegenover mij zit, ik zei het al, Marianne Thieme. Het was uh, ja, echt uw week hè? met uh, het succes. Uh, met het verbod op het onverdoofd slachten. Uh, en dat succes verklaart ook meteen waarom we het in elk geval... met u willen hebben over uw vasthoudendheid. Oké. Okay. En um. ook over de lichtheid van het bestaan, want daar houdt u ook van. Ja, zeker. Het moet niet allemaal te zwaar worden, nee. hoor. Eerst eens eventjes dat succes. Ja. Uh, we gaan luisteren naar um, de stemming afgelopen dinsdagavond En we horen om te beginnen Tweede Kamervoorzitter Gerdy Verbeet. Het wetsvoorstel is aangenomen. En dat gaat over een verplichte voorgaande bedwelming bij ritueel slachten. En dan is mijn vraag aan mevrouw Thieme. Bent u bereid namens de Kamer het wetsvoorstel te verdedigen in de Eerste Kamer? Voorzitter, dat is mijn grote eer en ik zie er zeer naar uit. Ja, en ook hier lacht u van oor tot oor, nog steeds ja. dagen later. Ja, het, ja, maar dat blijft wel door hoor, zo'n moment. Ja, want wat, wat is dat voor gevoel? Um, kijk, toen wij met de Partij voor Dieren begonnen... Uh, lachte iedereen ons uit. Ah, dat kan nooit iets worden. En hier maakt zelfs het onderwerp belachelijk. Dierenbeschermers waren ook heel, belang, heel bang van... oh, maar als we geen zetel halen, dan, dan, dan is dierenwelzijn geen serieus onderwerp meer. Nou, toen kwamen we in de kamer. Nou, toen werd er ook al gelachen van... nou, de dieren zijn in de kamer, hoor. De honden hebben zetels. En uh, elke keer als wij iets uh, deden... dan uh, werd er toch nog steeds wel een beetje lacherig over gedaan. Of soms waren ook mensen ook heel erg boos. En, uh, maar elke keer weer dachten ze van nou, het zal wel eventjes zijn. Eén dag slinder. En dan zullen ze dus wel weer verdwijnen. Maar hup, tweede termijn. Ook in de gemeenten, in de provincies, waterschappen. En zo ging het maar door. Ja. Dus we bewezen elke keer het ongelijk van de pessimisten. Dus het was een en enorm de... euforisch gevoel. Ja, en dit was dan weer zo'n mijlpaal Van een, een wetsvoorstel waar ik dan in 2008 mee begon. Uh, nou, nog niet eens over nadenkend of er wel een meerderheid voor zou zijn. Want ik doe het vaak ook om te agenderen. En dan heb je opeens 80% van de Kamer achter je. Ja, dat is een heel mooi gevoel. Ja. Ja, een doorzetter, dat, dat bent u. Is dat iets wat u van huis uit huis heeft meegekregen? Was dat de norm? Marianne, doorzetten. Ja, ik geloof het wel. Um, als ik als uh, tiener of zo zei van nou, ik zou wel naar de universiteit willen... dan zei ze nou, ga eerst maar eens eventjes je vwo afmaken. Ik werd altijd gerelativeerd door mijn moeder, vooral. Mm -hmm. En uh, dat hield me altijd met de beide benen op de grond. Maar ook wel duidelijk: uh, ambities stellen en vervolgens er naartoe werken. Dat ook de stappen er naartoe heel belangrijk zijn. En ik denk dat dat. Uh, dat dat. ja, kenmerkend is eigenlijk van mijn van de hele gezin -teamen. ja Want u zegt mijn moeder vooral, uw vader? Ja, mijn vader ook wel. Maar mijn moeder is wel uh, iemand die. Uh, Denk ik heel duidelijk ook met woorden aangeeft van uh, ga ervoor. En, en mijn vader is echt de stille kracht die die de, de, de degene is die altijd ook um, ja je support maar dat dat gebeurt dan op andere manier je de ene is wat verbaalder dan de ander en hoe support is hij dan verbaal. en hoe super hij nou, dan dan gewoon altijd er te zijn overal me te brengen en te halen uh, en uh, alles wat ik wilde of ik nou naar Parijs wilde een jaar terwijl ik nog maar 19 was het was gewoon goed. En uh, Veel vertrouwen, ook bij mijn moeder. Veel vertrouwen in, in wat ik uh, kon. En als u dan inderdaad die stemming gewonnen heeft in die kamer... gaan ja. er dan sms'jes over en weer? Ja, natuurlijk. Zeker. Ja, ook van mijn ouders natuurlijk, maar ook mijn broer en uh, vrienden. Mensen die ik al heel lang niet heb gesproken... vanuit het verleden, die dan een mailtje sturen... van goh, ik heb je gehoord en gezien en geweldig. En uh, ja, dat is toch wel heel erg leuk. Ja. Weet u nog dat uw vader sms'te? Ik uh, ben zeer trots. Ja, dat, uh, dat sms-studie. Ja. We hebben gebeld met een jeugdvriend. Oké. Okay. Uh, Douwe Brolsma. Oh ja. En hij vertelt dat u ook op school al een gedreven iemand was. Even zijn verhaal. We kennen elkaar van school en uh, we zaten in dezelfde vriendenkring. We deelden samen passies. Uh, dat ik, heb, ik heb een verleden in het buitenland, ontwikkelings- uh, ontwikkelingssamenwerkingsachtergrond. En Marianne's hart ligt ook bij uh, armoede en onderontwikkeling en het opkomen voor armen. En dat komt nu wat minder misschien naar boven, maar dat is wel een aandachtspunt waar zij uh, altijd zich altijd heel hard voor gemaakt heeft. En daar vonden wij elkaar ook altijd wel in de discussies. Ja, is ja. dat zo? Waren er discussies met uw jeugdvriend? Ja, want hij studeerde tropische landbouwkunde aan de Wageningen Universiteit en dan hadden we het altijd over hoe kun je nou vrouwen emanciperen in, uh, in landen zoals uh, Zuid-Afrika en Zimbabwe? Voor ja, ja, ja. Nou, het pubert was ik denk ik toch al wel 18 hoor. Dus uh, dan, ben je, dan voel je jezelf wel al volwassen. Maar goed, waar kwam dat dan vandaan? Ik bedoel, waar had u als klein kindje gezien dat er überhaupt armoede was? Uh, nou, mijn ouders waren altijd eerlijk tegen mij. Die sloten nooit uh, de deuren uh, voor mijn neus dicht... als ik wat vroeg over uh, hoe de wereld een beetje werkt. En dat, dat merkte ook wel dat dat anders was dan bij andere mensen thuis. Uh, kinderen werden vaak toch wel wat spookjes voor uh, geschoteld. Uh, het was allemaal niet zo erg, ook als het ging om dierenleed... of het vlees dat op je bord lag. Mijn ouders waren daar heel helder in. En ik denk dat als je als ouder zo serieus omgaat met je kind dat je dan ook uh, bij een kind ontwikkelt om ook vragen te blijven stellen... en niet zomaar alles klakloos over te nemen van volwassenen. Maar durven uh, iets in, in twijfel durven te trekken. En dat is eigenlijk iets wat ik gewoon uh, met mijn opvoeding... Heb meegekregen, Maar het zit ook wel heel erg in mij. Ik heb heel sterk dat rechtvaardigheidsgevoel. Ik wil graag opkomen voor zwakkeren. Dus ja. ja, maar heel er ernstig in. meisje eigenlijk, hè? Nee, dat, dat, dat is dan weer niet. Ik was best wel een beetje uh, stout ook wel. En heel uh, erg manier? van uh, dans. Nou, een gekkigheid uithalen. En... Maar wat dan? Wat is gekkigheid? Ja, een... Uh, ja, wat doe je als kind? Uh, toch Mensen voor de gek houden en zo. En, en aanbellen en dan net doen alsof je... Ja, gewoon gekke verhalen verzinnen Belletje trekken. Ook belletje en trekken. trekken, ja. Maar ook, ik hield heel erg veel van feestjes, daar hou ik nog steeds van. Uh, zocht ik ook in mijn studententijd graag op. Uh, ik ben niet iemand die continu maar in de boeken wil uh, neuzen. Ik wil ook heel graag gewoon lekker genieten van het leven. En uh, ik zit graag in het moment zelf. Want ja. wat gebeurt er op de dansvloer met Marianne Tiebe? Ja, dan word ik echt meegenomen op de, op de, op de beat van de muziek. En um, dan, zit je, dan zijn je gedachten ook niet ergens anders. En dat is heel leuk van dansen. Uh, als, je, als je een film kijkt, dan kun je ook wel meegezogen worden in de film zelf. Als je een boek leest ook wel. Maar als je gewoon maar zit... En een beetje voor je uitzit te staren. Dan ga je over allerlei dingen nadenken. En met dansen dan uh, heb je echt een, een, een focus. En ik hou erg, om, uh, erg van om gefocust te zijn. Maar dan verliest u u zelf een beetje, alle gedachtes. Nou, verlies niet. Nee, je bent juist eigenlijk op een hele andere manier bezig met het leven. Je bent gewoon bezig met uh, het er zijn alleen maar. Ja. En met, met je lichaam en uh, met, met de muziek om je heen. En je realiseert je ook, omdat je dat vaak samen met anderen doet. Zeker dansen. Dat als je iets gemeenschappelijks op dat moment heel sterk hebt. Van, je geniet allemaal van de muziek op hetzelfde moment en je beweegt vaak op dezelfde manier. Dat is heel leuk. Heel verbonden. Ja, is heel verbonden. Ja. En kan dat nog? Ik bedoel, in een, in een discotheek, u bent natuurlijk een bekende persoon geworden. Ja, dat, dat voelt dan toch wel een beetje kwetsbaar. Uh, dus dat doe ik ook niet zo heel snel. En daarnaast werk ik ook wel dat nu ik 39 ben en ik ga wel eens naar een club. Dan denk ik wel van, oké, okay, hoe zou ik nou als ik 18 was, hoe zou ik nou naar mezelf kijken? Van wat staat die oude mevrouw daar nou te doen? Omdat je zelf namelijk altijd nog steeds gewoon een beetje 18 blijft uh, op heel veel punten. En, uh, dus als ik lekker ga dansen, dan doe ik dat vaak ook wel in het buitenland. Oh ja? ja. Om anoniem te zijn. Ook om lekker anoniem te zijn. Ja. Om dan uiteindelijk inderdaad niet het gevoel te hebben dat de hele wereld meekijkt? Ja, zeker. Want, want je, Dat is natuurlijk wel een beetje de prijs die je betaalt... voor als je uh, ja, boven de massa, massa wil uitsteken, uh, bekend wil zijn... Uh, om een bepaald boodschap uit, het, uit het te dragen... Is dat je niet meer anoniem bent. En dat is een stukje vrijheid inleveren. Tot half negen twee dingen van Omroep Max Met Margreet Rijntjes. Tot half negen zit ik tegenover Marianne Tiemen, mijn laatste gast in de serie Het zomerreces, namelijk gesprekken met politieke leiders. U gaf dieren een stem. In, uh, in 2007 en 2010, tussen die tijd, stelde u een heleboel Kamervragen. Uh, en die tot ergernis, u kent haar vast nog wel, van uh, oud-minister van Landbouw Gerda Verburg. Ja, niet uw grootste uitgaan. vriendin in, mm. uh, in de Kamer. En onze verslaggever Hans Hemmers die is haar gaan opzoeken. En uh, Verburg vertelt dat haar ambtenaar het heel erg druk hadden met... u. <laughs> Er waren wel veel ambtenaren mee bezig, maar tegen die ambtenaren heb ik gezegd: Kijk, het voordeel is van veel vragen stellen: is dat je na een jaar ongeveer alle vragen hebt beantwoord en dan hoef je alleen nog maar te verwijzen. Nou, aan het eind was het ook ongeveer zo. Toen waren alle vragen al een keer gesteld, tot in elk detail aan toe. En toen uh, konden we volstaan met uh, verwijzen naar de reeds gegeven antwoorden. Nou, echt niet. <laughs> dat is wishful thinking. Nee, dat was nou juist uh, wat, wat er zo lastig was soms bij, bij, met uh... Denk ik voor het ministerie. Wij bleven maar doorvragen over de Q-korts bijvoorbeeld. Dat ja. begon in 2007. En wij waren de enige eigenlijk naast de SP die daar vragen over stelde. En wij bleven maar doorvragen. En na, naar de hand heeft Zembla bijvoorbeeld... aan de hand van al die Kamervragen gezien... dat de overheid al die tijd niets deed en het bagatelliseerde het probleem. Dat was de reden ja. waarom wij maar doorbleven gaan. Wat mij opvalt, is als ik nu naar u zo kijk... dat ik u nog nooit eigenlijk zo volmondig heb zien lachen. Oh, Nee, dat hij nee. toch een enorme ernstigheid over zich heeft. Oh ja, ja maar ja, in de, in de kamer. Er valt heel veel te lachen in de kamer ook wel. Vaak ook om. om, om uh, er worden heel veel grapjes ook wel gemaakt. En, en ook over uzelf? Kunt u ook over uzelf lachen? Ach ja, zeker. Wanneer? Oh ja. ja. Nou, zelfspot is juist een van de belangrijkste dingen, denk ik, om. Om, uh, om een beetje te overleven ja, in deze wereld. De zelfspot? Denk ik. Ja, is heel belangrijk. Ja. En dat wanneer is... voelt u dan zelfspot? Nou, ik weet nog van het begin. Toen mocht ik van, uh, bij uh, Partij voor de Dieren uh, mocht ik, uh, bij Vroeg Vogels komen om te vertellen wat de Partij voor de Dieren nou wilde bewerkstelligen in de Kamer. Ja. Dat was in 2002. Ik was nog maar net uh, bezig, ik was net uh, 30. En ik moest uh, voor de radio vertellen dat wij een aanjaagfunctie hadden. En daar heb je een uitdrukking voor: dat je de haas in de marathon bent, die de lopers ja. harder laat lopen. En die had ik uh, gehoord van, van Nieke Kofferman. Uh, dat, dat, die zou je wel mooi kunnen gebruiken. Je praat van tevoren over van hoe kun je nou zo duidelijk mogelijk iets uh, neerzetten wat de Partij voor Dieren is. Maar ik kende die uitdrukking eigenlijk helemaal niet. Maar ik had hem wel geadopteerd al. Dus ik zat heel vrolijk in die uitzending daar. Van, wij zijn de haas die de andere hazen sneller <lacht> laat lopen. Want ik had, wist heel, eigenlijk helemaal niet wat een haas was. Ik, maar dat is dus gewoon iemand die vooruit loopt... om de boel op stoom te brengen. Ja. Dat is, en de, um, er is zelfs een haas geweest uh, in Griekenland <lacht> destijds... die zelfs de marathon ook gewonnen heeft. Omdat hij gewoon doorbleef rennen. rennen. Want normaal ja. stapt hij uit op een gegeven moment. Nou, Dat zijn dingen... Daar kan ik achteraf dan heel erg hard om lachen. En, uh, en sommige mensen vonden dat dan weer heel belachelijk dat ik dat niet wist. Nou, dan denk ik, ja, goh, ga zelf maar voor, de eer, voor het eerst achter een microfoon ja. staan. Ja, natuurlijk, dood één. Ja. Maar uh, hoe lang duurde het voordat u dat grappig vond? Want dat was natuurlijk niet meteen leuk. Oh, jawel. wel, je ja? ja, hoor. Ja, dat, uh, dat, ik, ik dacht, uh, want daarna zei ze dus tegen mij. Je laat niet andere hazen harder lopen, maar gewoon de lopers in de maat. Oh, nou, ja, ja. Ja, oh ja, dan lig je gewoon dubbel. En dan denk je van, nou, ik ben benieuwd hoeveel mensen eigenlijk die uitdrukking kennen. Want er zullen vast en zeker ook mensen zijn die denken... Oh, nou, dat, ik snap het eigenlijk ook ja. wel zo. Ja. Ja. Ja. Nou is het zo dat als je een beetje op u gaat zoeken... Hè, een beetje googelen en uh, wat artikelen over u... dan wordt er toch vooral gezegd, ja, die team die is zo ontzettend gedreven... maar ze is ook een ijskonijn. Uh, ijskonijn? Ze, oh, ja. ze is, ze is uh, heel... Hazenkonijnen. Ja. ja, precies. Ach ja. Ze <laughs> is een beetje ongenaakbaar. Oké. Okay. Snapt u dat? Hmm. Ik, ik snap dat de gedrevenheid heel vaak mensen ook als eerste zeggen. Ook mensen die mij niet kennen. Maar dat heeft ook te maken met het onderwerp waar ik voor ga. Waar heel veel mensen ook moeite mee hebben om daar, dat echt heel serieus te nemen. Dus dan vind je, vinden ze iemand al heel snel fanatiek. Ja. Dus dat hoort er ook een beetje bij. Bij de positie die ik inneem en de, en de boodschap die ik heb. Uh, maar ongenaakbaar... Nou, ik heb denk ik uh, een, een, een vrij zakelijke manier van, uh, van management, van, uh, van omgaan met mensen. Dat, is, dat wordt soms ook wel mannelijk genoemd. En vindt u het erg als mensen u niet aardig vinden? Nee, niet. Nee, niet iedereen hoeft mij aardig te vinden. Nee. Want het gaat om het doel. Ja, maar de mensen waar ik uh, hoge pet van op heb. Uh, waar, mensen waar ik veel bewondering voor Zoals... heb. Die bij de, uh, ja, dat zijn mensen in mijn directe omgeving, op de fractie. Ja, daar, daar, kan ik me ook, daar, daar kan ik me ook heel kwetsbaar bij opstellen als ik dat wil. Ja, want Maar je als... moet ook wel een beetje een olifantenhuid hebben in, in dit beroep sowieso. Mm -hmm. En dat moet je ook ontwikkelen. En uh, dat is ook wel met de jaren steeds meer geworden. Maar je moet altijd oppassen dat je daardoor niet afstand gaat creëren. En dat je toch een warm mens blijft. Ja, want u zegt mensen vinden je al snel fanatiek. Ja. zeggen ook dingen over u. Wat, wat heeft u geraakt? De afgelopen tijd van wat er in bijvoorbeeld over u gezegd of geschreven is? Het raakt mij niet vaak iets snel, maar ik vind het wel vervelend als ik uh, word weggezet als uh, iemand uh, die net goed uh, bij de natie zou kunnen. Uh, uh, een natie. Dat is mij voor de voeten geworden, Of xenofobie. Vanwege het onverdoofd ritueel slachten. Wie heeft dat tegen Door religieuze groeperingen en door, uh, ja, door de vertegenwoordigers daarvan. Mensen die heel boos worden. En ik begrijp de emoties heel sterk. Maar als er vergelijkingen worden gemaakt van... ja, maar uh, dit wetsvoorstel past heel goed in een nazi-tijdperk... dan ga je volledig voorbij aan waar ik het voor doe. Namelijk de bescherming van alle, alle kwetsbaarsten in de samenleving. En dat vind ik dan, uh, ja, dat vind ik kwetsend. En ja. wat heeft u daarmee gedaan met die kritiek? Ik, ik heb meteen die... contact opgenomen. Als ik het, bijvoorbeeld Rabijn Evers heeft uh, in de NRC mm -hmm. um, mij beticht van antisemitisme en xenofobie, dan heb ik ook meteen een brief geschreven om duidelijk te maken dat, uh, dat ik niet begreep uh, hoe hij dat zomaar kon stellen in de NRC zonder bewijzen mm -hmm. dat het zo is. En uh, toen heeft hij ook zijn excuses aangeboden, ook in de NRC. Want dat vind ik dan wel belangrijk. Dus je kunt niet zomaar een politica überhaupt eigenlijk geen enkel mens van iets betichten wat niet waar is. Is dat ook niet heel erg verschrikkelijk eigenlijk aan uw vak dat u toch ja met je met je kop boven het maaiveld komt? Nee, vind ik niet verschrikkelijk. Nee? nee, nee, want er zijn ook heel veel positieve dingen aan. Wat dan? Uh, ja. ja, ja het is toch geweldig dat je, uh, gevraagd wordt, je om je mening wordt gevraagd en dat je dat aan heel veel mensen kunt vertellen. Hoeveel mensen zijn er wel niet met geweldige ideeën die nergens uh, ja, het spotlicht kunnen krijgen ervoor. En dat krijg ik wel, die kans krijg ik. En dat, uh, dat, dat voelt, uh, daar heb ik een enorme verantwoordelijkheidsgevoel bij. Ik weet ook precies ook wel wat ik wel en niet uh, in het belang vind van de positie die ik heb om te vertellen. Maar het, het is uh, ook zo dat iedereen daar meteen een mening over heeft. Of het wel of niet klopt, of, ja. ze, of het belachelijk is of niet. Ja. ja, hoort erbij. Was u vroeger een dierenmeisje? Paardenmeisje wel, ik reed paard. Um, en verder, ja, in de buurt is het wel de kinderen... dat als er dan, als er dan een, een eend met een gebroken vleugel was of zoiets... dan kwamen ze bij mij. En ik <laughs> raakte dan in paniek, want wat moest ik daar dan in naar mee? Maar ze wisten het. Ja. Ze wisten dat u dat ik heel erg veel van dieren hield, ja, dat ik daar, uh, dat ik ook altijd in de bres sprong als als er, als jongetjes stenen gooiden naar vogeltjes of zo, ja, en dat ik dat nooit naar de te beschroomd voor was dat gewoon ook mensen daarop aan te spreken. En u wilde geen dierenarts worden, want u bent rechter gaan studeren. Ja. Ik denk dat ik uh, verbaal uh, sterker ben dan, dan, dan mijn maag uh, sterk is uh, om uh, operaties uit te voeren op dieren. Dat zou ik denk ik, dat zou ik niet aankunnen, om dat uh, te moeten doen. Ik heb wel een grote bewondering voor mensen die dat doen. Maar ik ben toch veel meer van, uh, van spreken. Ja, het, het, via argumenten. En wat is nou beter dan om naar rechten te gaan studeren? Want wat, wat had u voor ogen toen u dat begon? Hebben dieren rechten? Dat was een van de vragen die ik me stelde. En ook, uh, in hoeverre vind je nou, uh, maken wij nou regels om, om, uh, om, om groepen te beschermen, om normen die we hebben, normen en waarden om die dan vast te leggen? Of zijn regels veel meer om het iedereen alleen maar makkelijker te maken en uh, om, om geld te verdienen? Dus... Maar u had dus al die dieren voor ogen. U wilde niet advocaat worden of rechter of wat dan ook. Ik had wel dieren voor ogen, maar ik moet wel zeggen, zeker. Uh, toen ik in studententijd uh, had ik ook andere dingen aan mijn hoofd. Ik was erg ambitieus. Ik wilde ook wel heel graag het bedrijfsleven in. Heb ik ook in eerste instantie gedaan. Uh, diplomatie leek me geweldig. Journalistiek leek me geweldig. Ik had eigenlijk wel veel dingen waarvan ik dacht... Van, nou, daar zie ik mezelf wel in, in thuis. Ja. En op welk moment werd dat dan duidelijk dat dat toch niet moest worden? Dat werkt uh, duidelijk, denk ik, uh, in het bedrijfsleven. Toen ik daar uh, drie jaar lang werkte voor... Uh, dat is een adviesbureau voor de overheid, BNA Groep in Den Haag. Toen dacht ik wel van, nou, ik vind het geweldig om onderzoeken te doen... adviezen te geven voor beter beleid. Ik was dan wel 25, maar ik wist het al best hoe het moest, uh, vond ik. Uh, toen dacht ik wel van, ja, maar ik wil heel graag ergens voor strijden. Ik wil ergens voor kiezen, in plaats van alles afwegen en dan daar een soort neutrale positie in, in, in houden. Wat je met, als rechter hebt en als onderzoeker hebt. Ik wilde gewoon advocaat van de dieren worden. Dus toen ik een advertentie zag in de Volkskrant... om bij Bond voor Dieren te gaan werken... dat is een dierenbeschermingsorganisatie om pelsdieren te beschermen... toen dacht ik, ja nee, dit moet ik gaan doen. Dit, dan, dan zal ik een, een baan krijgen waarbij ik niet alleen met mijn verstand... maar ook met mijn gevoel kan werken. Heeft u daar uh, Lieke Keller ontmoet? Ja. We hebben Die haar tijden. ook gesproken. We hebben haar gesproken. En ze zegt, ja, er wordt wel eens gezegd, ze is cool en zakelijk, et cetera. Maar zij zegt, er is ook een totaal andere kant aan Marianne Thieme. En ze vertelt daarover. Okay. Ja, in tegenstelling tot wat veel mensen misschien denken... dat als je zoveel onrecht ziet en benoemt in de wereld... is Marianne een enorme levensgenieter... Het kan zijn dat als het mooi weer is, dat we dan bijvoorbeeld een hele middag in de tuin doorbrengen. En een beetje eten en een beetje drinken en een beetje filosoferen over het leven. Terwijl onze dochters met elkaar spelen. En het is niet zo dat ze, doordat ze veel onrecht ziet en benoemt en daar wat aan wil doen. Dat ze niet van de goede dingen van het leven kan genieten. Integendeel zou ik zo zeggen. Herkent ja, u zich erin? Ja, ja zeker. Ja, ik, uh, ik uh, mag graag in de zon lekker liggen bakken en uh, ja, wandelingen maken of uh, ja, gewoon lekker uh, kletsen. Ja. Want dat filosoferen, en dan stel ik u samen daarvoor... filosoferen over het leven, kindertjes lekker aan het spelen... heerlijk, glaasje wijn erbij, ik de zon, heerlijk. Waar gaat het dan over? Uh, waar gaat het dan over? Dat is zo moeilijk, om, want dat, dat, dat gaat in een flow van het een naar het ander. Je, je, je kijkt wat je om je heen ziet en daar begin je over. En, ja, waar gaat, gaat het over? Het begint eerst met vakanties en wat je leuk vindt uh, om, om te reizen. En dan begin je over de landen die je al hebt gezien. Ik praat met Lieke heel graag over, over de landen want, uh, in de wereld. Want zij heeft een wereldreis ge, gemaakt, dat had ik ook wel graag gewild. En dan vind ik het interessant om te horen wat haar nou uh, opviel. En cultuurverschillen in, uh, tussen landen. Nou, daar kan ik bijvoorbeeld heel lang over hebben. En stel dat u net uh, heel fanatiek in beeld bent geweest bij het NMS Journaal. Uh, en iedereen heeft het daarover. Uh, zegt u dan tegen Lieke... Uh, hoe deed ik het? Wat vond jij ervan? Ja, dat vraag ik aan Lieke. Ja. Vond, jij, uh, vond je dat ik het goed duidelijk heb verteld? Uh, uh... Uh, ja. Heb ik het complete verhaal kunnen neerzetten? Uh, ja, dat vraag ik En zij is ook iemand die zegt, Joh, volgens mij moet je je toon net iets anders doen. Zou zij u dat soort dingen... Dat van... zou ze me kunnen zeggen. Ja hoor. Want zijn dat inderdaad Lieke, maar ook uw eigen man... zijn dat degene die u inderdaad een spiegel voorhouden? Ja, maar ook Esther Ouwehand en, uh, en Nico Koffman. Ja, ja, uw partijgenoten. Ja, maar Esther Ouwehand is mijn kamergenote, ja. mijn de, de Tweede Kamer. En, en Nico Koffman is eigenlijk vanaf het begin af aan... wel uh, sterk betrokken geweest bij hoe ik dingen het beste kan verwoorden. Mm -hmm. ja. En dan neemt u daar ook dingen van aan? Dan verandert u ook dingen? Ja, zeker. Zoals? Wat ja. bijvoorbeeld? Uh, nou, als, als ik bijvoorbeeld uh, in, een, in een uitzending erg veel voorbeelden heb gebruikt. Uh, waardoor, iemand, uh, waardoor de luisteraar of de presentator het gevoel heeft van... ja, maar ik krijg zoveel voorbeelden nu dat, ik, dat het een beetje overweldigend is. Dat heb ik al een keertje meegemaakt. Uh, dat, dan, dat je de volgende keer zegt, van, nou, je moet iets meer rust inbouwen. Dat soort dingetjes. Iets, iets minder voorbeelden, want dat is te veel. Zeker met dierenleed, dat is zo indrukwekkend. En voor heel veel mensen nog zo nieuw. Uh, zeker als het gaat bijvoorbeeld over de visserij. Wat voor heel veel mensen. Ja. Nog een totaal onbekend gebied is. Het is een vak, hè? Politiek. Ja, maar niet alleen. Ja, je wil, je wil zo graag vertellen aan mensen. dat, ze, dat we op een hele andere manier. Uh, moeten leven. Wat net zo leuk is. maar zoveel beter voor. voor onze leefomgeving. Ja. Dat moet gewoon goed zijn. Hoopt u dat u het op uw eigen dochter overdraagt? Deze passie? Uh, ja, maar ze hoeft niet hetzelfde te doen hoor. Um, ik zie haar ook wel. Ik, um, meer in de praktijk dingen gaan doen. Zij, ik, ik geloof dat zij best wel um, biologie die kant op zou gaan. of zo. Maar stel iets ja. totaal anders. Kan ook. Bij een multinational die helemaal niet milieuvriendelijk en duurzaam werkt. Ja, dat is... zou ik wel heel jammer vinden. Als dat zo zou zijn. Wel ja. even slikken? Wel even slikken, ja. Maar ja, die, ik hecht zo sterk aan die persoonlijke vrijheid. Hoe oud is ze nu? Ze is nu negen. Dus ja. ik, zie het nog niet, ik zie het er nog niet doen. Maar, uh, en ik zie, ook, ik zie vooral haar interesse ook echt uh, gericht zijn op dingen om haar heen. Kleine dingetjes. En uh, ze is ook heel blij dat ze vegetariër is. En uh, ja, nu is ze tevreden met de keuzes die ik voor haar heb gemaakt. Helemaal aan het einde van, uh, van dit gesprek uh, vragen we altijd een, uh, een vraag. Okay. Hij is op band en hier komt hij. Welke twee dingen neemt u mee op vakantie? Welke twee dingen neemt u mee? En nou niet een badpak en een, uh, een boek, hè? want dat hebben we allemaal bij ons. Ja, zeker. Die <lacht> gaan zeker mee. Uh, mijn iPad gaat mee, omdat ik toch wel contact wil blijven houden... Met, uh, met alles, met de wereld om me heen. En dat neem ik nog meer mee. Uh, mijn goede humeur. Mag dat ook? Ja, dat mag ja. ook. Ja, voor, veel, veel, uh, dat ik vooral veel uh, ga lachen. Want uh, dat is zo heerlijk om even alles achter te laten en alleen maar gewoon... Slap, ouwe, Ja, zeggen. lekker, niet ja, ernstig. Helemaal niet ernstig. Ja. Want u komt natuurlijk ook wel eens thuis in een tweede kamerstand, hè? Een... Ja, ja, want dan wordt mijn man ook wel eens uh, en die gaat dan een beetje lachen en dan zegt hij: ik ben geen zaal, hoor. Ben <laughs> uh... geen tweede kamer. Ja, ben geen tweede kamer. En dan uh, denk ik: oh ja, heel goed. Ja. ja. En dan is het Even weer... relativeren. Ja. Ja. Waar gaat u naartoe? Ik ga, nou, dat wil ik graag uh, lekker uh, voor mezelf houden... want straks uh, zijn er weer Nederlands die me dan weer uh, herkennen. Dat okay. wil ik even niet. Goed. Ja. Lekker anoniem, Marianne, lekker anoniem op vakantie. Zijn. Heel hartelijk dank voor uw komst. Heerlijke reis met uw man en uw kind. Ja, zeker. En um, dit was de laatste aflevering van, uh, van onze zomerserie, het Zomerreces. En er zijn heel wat collega's van u langsgekomen. Um, Kees van der Staaij vertelde bijvoorbeeld over zijn adoptiekinderen... Uh, Job Cohen, die ook luisterboeken blijkt in te spreken... met zijn prachtige stem, Is u dat? Oeh, nee, ja. wat leuk. Ja, ja. de titaantjes bijvoorbeeld. Ja. Uh, en gisteren sprak ik uh, Jolande Sap... onder andere over haar uh, moeilijke jeugd in Venlo. Maar er waren natuurlijk nog veel meer van uw collega's. En alle gesprekken zijn terug te luisteren op onze site. tweedingen.nl En aanstaande maandag... Uh, beginnen we een nieuwe serie en die heet Met Recht van Spreken. En daarin praten we elke maandag met bekende vakmensen... over de wijze lessen die zij kregen in hun leven... en die ze ook willen doorgeven aan ons. Hmm. Nou, en we beginnen maandag met acteur Bram van der Vlucht... die 50 jaar in het vak zit. Luisteren, hè? <laughs> maar goed, nu is het vrijdagavond, half negen... en BNN Today neemt het zo van ons over. Willemijn Veenhoven, je was net, uh... Hi. Je was net aan het werk. Heel ja. druk, achter de computer en lekker muziek erbij. Ja. We hebben straks de Handsome Poets hier... En uh, nee, stel maar door jongens. Vliegt goed. Spelen. En die gaan er, omdat we straks nog weuren, Radio 2 dan verplicht Nederlands talig moeten spelen. Ze oh, zingen ja. normaal altijd in het Engels, maar <laughs> speciaal voor ons hebben ze een van hun allergrootste hits vertaald. Dus dat hoor je straks. En uh, ik moet trouwens zeggen dat ik uh, uh, leidde een tijdje aan slapeloosheid. En dan luisterde ik altijd naar de luisterboeken van Job Cohen. En, ja, en dan viel ik vanzelf in slaap. Ja. ja. Maar zo heel mooi hoor, dat zo. Oh. Nou, dat en nog veel meer. Het laatste nieuws over Dominique strauss uh, Na het nieuws van half negen. Hier is Job Boot. Radio 1, het NOS-journaal. Ja, daar zijn we. Bij massale protesten in verschillende steden in Syrië... zijn opnieuw doden gevallen. In de stad Homs opende het leger het vuur op de tienduizenden demonstranten... die het vertrek eisten van president Assad. Ook in wijken in de hoofdstad Damascus gingen mensen de straat op... uit protest tegen het Syrische regime. Of daar doden zijn gevallen is niet bekend. Ex-IMF-topman strauss kahn heeft voorlopig zijn vrijheid terug. Een rechter in New York vindt huisarrest voor de Fransman niet langer nodig. strauss kahn is door een kamermeisje in een hotel beschuldigd van verkrachting... maar er zijn nu twijfels aan haar betrouwbaarheid. Justitie zegt dat de beschuldigingen tegen strauss kahn nog recht overeind staan. De Franse politie heeft de bus van de Belgische wielerploeg Step in beslag genomen. De actie houdt verband met een onderzoek naar dopinggebruik. Eerder werden alle wagens van wielerploegen die deelnemen aan de Tour de France door de Franse politie doorzocht. Morgen gaat de Tour van Start in de Vendée in het westen van Frankrijk. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. En dan volgt nu een politiebericht. De politie is op zoek naar de 17-jarige Melanie van den Heerik uit Hardingsveld, Giesendam. Het zwakbegaafde meisje wordt sinds gistermiddag vermist toen ze met de fiets vertrok vanaf haar stageplek. Tegen haar stagebegeleider zei ze dat ze zou gaan logeren bij een vriend...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 Het is Radio 1. BNN Today, Willemijn Veenhoven. Het is vrijdag 1 juli, 2 over half 9. Goedenavond. Staatssecretaris van Onderwijs Halbe Zijlstra... die wil de kwaliteit van het hoger onderwijs vergroten. Vandaag werden zijn plannen goedgekeurd door het kabinet. Hij is straks hier rond kwart voor tien... en hebben we het uiteraard ook nog even over alle plannen van hem... over de bezuiniging op cultuur... en wat voor, dat voor enorme ophef zorgde deze week. Um, Kenny van Hummel dan. Twee jaar geleden werd hij de cultheld van de Tour de France. En samen met hem kijken we vooruit naar morgen als dan de Tour begint. En uh, het bekende topmodel Kate Mos trouwt vandaag... Dat is het nieuws dat je niet wil missen. Het is het feest van Engeland. En uh, de kranten staan er vol mee. En straks hoor je hier alle details. Mijn orema, wordt ook wakker. <laughs> en onze Joris Kreugel, die ging naar de voedselbank. En hier wordt alleen maar voedsel uitgedeeld en geen vakanties. Want de, de mensen die hier komen, die hoeven er niet eens over na te denken. Want ze hebben gewoonweg het geld en niet voor. En dan Today's Topics. Alvast een update met Simone Wijnands. Met daarin straks de vroeger zo losbandige Prins Albert van Monaco. Die mag zich sinds vandaag een getrouwd man noemen. En hij is niet getrouwd met Kate Moss, mocht je dat denken. Daarnaast ook meer over de voorlopige vrijlating van Strauss-Kaan. In Midden-Nederland hebben ze nu vakantie en dat was te merken op de weg. En niet alleen premier Rutte is in zijn nopjes met de verlaging van de overdragsbelasting. Ik ben al aan het inrichten. Ja. Ik zie die 4% echt terug in, uh, in een nieuwe keuken en een nieuwe badkamer. Uh, terwijl dat nu uh, niet in de mogelijkheden zou kunnen zitten. Dus uh, ik heb het eigenlijk alweer uitgegeven. Straks de uitgebreide versie na 9 uur. Dankjewel Simone. Ja dan onze BN'ers die hebben ook weer het een en ander meegemaakt. Uh, als eerste oud-staatssecretaris Jack de Vries. Vandaag is het een mooie dag voor alle mensen die overwegen om een huis te kopen. Want waarschijnlijk gaat het kabinet de overdragsbelasting van 6 naar 2% verlagen. En een goede stap om de woningmarkt weer los te krijgen. Maar ik hoop dat het daar niet bij blijft. Wat dat betreft is het jammer dat premier Rutte meteen het plan van de Rabobank van de hand wees... om mensen ook daadwerkelijk te stimuleren om af te lossen. Beide moeten hand in hand gaan. En dan het breekijzer van Nederland, Pieter Storms. Ik ben net terug uit Amerika en daar blijft het voorpagina nieuws. Die Strauss-Kahn, die beoogde Franse president, die vastzit wegens verkrachting in New York. Het zou allemaal opzet zijn. Die werkster die zou in het verleden al vele malen meer geprobeerd hebben uh, op heimelijke en valse wijze geld te verdienen. Deze keer heeft ze een socialistisch presidentskandidaat onthoofd. En dan 3FM-dj's Sander gaan en Ramon Verkoeien. die gaan vanaf zondag acht weken lang vakantiebaantjes uittesten... als de klusjesmannen. Nou, zo meteen hoor je meer daarover. Maar eerst even, Ramon, wat heb jij vandaag gedaan? Ik heb in de schaduw gezeten, want het, uh, het was regenachtig. <hijfie> <hijfie> ik heb echt helemaal niks gedaan vandaag. Gewerkt bij BNN, op kantoor. We hadden niks gedaan dus. Saai, ja. ja Sander. Ik heb vandaag uh, Comic Sansdag gevierd. Oh, ja. Hartelijk Comic Sansdag allemaal. Hartelijk Comic Sansdag. En uh, ja, gewoon radio gemaakt met Koen. Koen is alles jou, 3FM. En dan het Sportnieuws met ja, Rijmeier. Goedenavond. Ja, ja, ja. Ja, we hebben geen tijd voor inleiding, we moeten meteen naar Marcella misken, Want daar was het volgens mij net matchpoint, Marcella. Ja, dat klopt. Uh, het was zo even op de service van Andy Murray in de vierde set. Matchpoint voor Rafael Nadal. Nou, Murray serveerde dat matchpoint weg met een ace. Hij staat dus twee sets tegen één achter. 5-3 in de vierde set. Hij staat nu op voordeel. Kijken of hij het uh, 5-4 kan maken. En dan is het moment daar dat Nadal voor een plaats in de finale van Wimbledon kan gaan serveren. De eerste service wordt gemist door Murray. Daar komt hij met zijn tweede service. Die gaat goed naar de backhand van Nadal. Backhand Murray. En die bal die gaat uit. En dus wordt het weer juice. Ja, het, het, het maakt denk ik niet zo gek veel uit of het nou 5-4 wordt. Want het ziet er nou uit dat Rafael Nadal die wedstrijd gewoon gaat winnen. Hij staat steengoed te spelen. Ja. Om je een voorbeeld te geven. In vier sets lang heeft hij maar zeven onnodige fouten gemaakt ten opzichte van 37 van Murray. Die loopt er ook bij als je naar zijn lichaam Staal kijkt van: Ik geloof hier niet meer in. Mijn tegenstander is te goed. Ik ga het niet meer redden. En daar lijkt het op. Dus uh, Nadal lijkt met twee sets tegen één. En 5-3. Uh, en uh, ja. ja. De Leidersweg van Murray dat zal niet al te lang meer duren. Nou, we gaan even praten. Ook, uh, uh, we blijven volgen natuurlijk, Marcella, met uh, Gio Lippens. Want uh, morgen begint dan wel eens maar de Tour. Maar uh, vanavond nam de Franse politie de rennersbus in beslag van de quickstepploeg. En daarin zitten ook de Nederlanders Nicky Terpstra en uh, Adi Engels, Gio. Goedenavond. Ja. Ja, Goedenavond, menno. Gelukkig aan... zaten die trouwens niet in die bus. Zat die zat niet in de bus, dat, uh, dat nee. nee, maar wat, wat is daar aan de hand? Ja, ja, er is uh, een bus inderdaad in beslag genomen van een, een, een ploeg. En dat, dat is altijd weer opmerkelijk nieuws, want uh, de Franse justitie denkt dan weer dat ze in die bus iets kunnen vinden wat misschien wel weer op doping middelen uh, duidt. Ja, en, en, en het hele spektakel is weer begonnen, hè? kun je dan zeggen. Want we ja. hebben natuurlijk een paar dagen geleden die aanhouding gehad van die Belg. Wim van Sevenand, uh, oud coureur, uh, drie keer laatste in de Tour de France. En hij uh, zou een pakketje met een, een nieuw dopingproduct uh, hebben uh, laten toesturen vanuit, uh, Amerika, of vanuit Australië. Ja. En daar gaan meteen alle alarmbellen rinkelen. Uh, van Sevenand, die chauffeur was van de Quickstep. Van de Omega Pharma ploeg, een andere Belgische ploeg. De ploeg van Philippe Gilbert. Hij reed daar een gastenbusje. Die is meteen verteld dat hij maar niet naar de Tour hoeft te gaan. Hij is vervangen door een andere oud-coureur, Wim Arras. Ja, en daardoor is de hele zaak toch wel weer aan het rollen gegaan. De Franse politie heeft ook afgelopen week op weg hier naar Nantes toe, naar deze omgeving. Waar de hebben ze uh, alle ploegleiderswagens aangehouden. Alles is doorzocht uh, tot nu toe. Goed, en nu dan dus die bus uh, aangehouden... en meegenomen naar het politiebureau voor, ja. het, uh, voor het onderzoek. Oké. Okay. Uh, zal uh, later wel bekend worden wat daar verder mee gebeurt. Gio, we gaan even door naar uh, Paul Sanders... want die staat bij het hotel van Quickstep. Uh, Paul, is, is daar al iets van een reactie geweest? Nee, er is nog uh, niets van een reactie geweest. Ik heb inmiddels wel uh, uh, uh, het laatste nieuws kunnen we zeggen. Het gaat niet om de rennersbus. Dat is zojuist... Door de Nederlandse eigenaresse van dit hotel, opvallend, het uh, Château de La Verrie, Dat ligt in, uh, in, uh, in Chalant, dat is een plaatsje vlakbij Nantes. Het gaat dus niet om de rennersbus, het gaat om een van de andere wagens. Het is nog onduidelijk of het nu om een bus gaat of dat het om een personenauto gaat. Maar er is in ieder geval een uh, wagen van Quickstep is in beslag genomen. Uh, het gaat dus niet om de rennersbus. Verder uh, ja, het speelt het zich allemaal uh, ver weg achter de hekken, want het is een château, uh, speelt het zich allemaal af. Ik heb me inmiddels laten vertellen dat de renners gewoon aan tafel zitten... waaronder ook Adi Engels en uh, Nicky Terpstra. En er is eventjes sms-contact geweest met uh, Adi Engels... en die schreef in zijn sms, we zitten gewoon aan tafel... Uh, verder is er niets aan de hand en een prettige avond. En dat is eigenlijk de, zijn eigenlijk alle mededelingen die we hier krijgen bij het hotel van Quickstep. Nou, Mochten er de dingen veranderen, dan horen we dat uh, natuurlijk van jullie uh, hier uh, op Radio 1. Pas anders bij het hotel van uh, Quickstep en ook hier lippers vanuit uh, Frankrijk. Dankjewel. Dan even snel terug naar Marcella Misker. Op Wimbledon kijken of Andy Murray nog hoop heeft en nog leeft. Nou, hij leeft nog. Of hij nog hoop heeft, dat betwijfel ik. Het is inderdaad 5-4 geworden. Hij won zijn service game met veel moeite. Drie keer juice, overleefde in een matchpoint. Maar nu is het Nadal die serveert voor de matchwinst in vier sets. Het staat 15-0. Hier de voorhand van Nadal, de voorhand van Murray. Een lange rally. Ja, de meeste van die rallies gaan dan vaak naar Nadal. Zo deze ook weer. Murray slaat uit en dan is het 30-0 voor Rafael Nadal. En heeft de Spanjaard nog maar twee punten nodig om de finale... ...te bereiken om zondag zijn titel te verdedigen tegen Novak Djokovic. Want die won dus eerder vandaag ja. van de Fransman Tsonga. Oké, okay, Marcella, ga, ga ik nog eventjes naar Theo Plachard, want die zit in Rotterdam. Komen we daarna nog even bij, bij jou terug. Uh, uh, Theo, want daar is de World Port Tournament. Hongkwal heeft het dan over Cuba tegen Nederland. Het kan zijn dat uh, Marcella je even onderbreekt, maar hoe gaat het daar? Ja. Nou, het gaat erom uh, dat Nederland zich uh, plaatst voor de finale. En dan moeten ze winnen van uh, Cuba. En uh, dat gaan ze voorlopig niet doen. De start van het Nederlands team was goed tegen Aerts uh, Cuba. Maar in de derde slagbeurt, gelijkmakende vierde slagbeurt, moet ik zeggen. Twee veldfouten in het Nederlands team. Maar we gaan eerst even naar uh, Wimbledon. Ja, want het staat 40-0. Nadal heeft dus drie matchpoints om die vierde set met 6-4 uit te maken. Murray die zo goed begon in deze wedstrijd. Die eerste set pakte met 7-5. Maar ja, eigenlijk in de vijfde game van de tweede set het uh... Heft uit handen gaf. Zijn service verloor. Zeven games op rij kwijtraakte. Ja, en toen was het een one-way street voor Nadal. 40-0, daar komt de service van Nadal. Die gaat uit. Hij is dus aangewezen op een tweede service. Bij de 40-0 stand drie matchpoints. Nou, dat zou dus moeten gebeuren. Dat kan haast niet anders. Zeker gezien het spelbeeld. Nadal ijzersterk. Ondanks die voet waar hij dus met tabletten of een injectie speelt. Hij heeft daar pijn. Heeft hij zich aan Nou, daar komt de voorhand van Murray. De backhand slice van Nadal. De backhand, dubbelhandig van Murray. Dubbelhandige backhand van Nadal. De baseline rally wordt weer aangegaan, maar wie gaat hem winnen? Meestal is het Nadal, maar kan Murray nu het uiterst uit zichzelf halen? De rally is nog aan de gang. Murray gaat naar het net. Kan hij de volley afmaken? Dat kan hij. Prachtige volley van Andy Murray. Ja, als je zijn gezicht zoet kijkt, dan is het echt heel droevig gesteld. Maar ja, het publiek veert in ieder geval op. Er is nog een sprankje hoop. Alhoewel het 40-15 is geworden en Nadal nog altijd op twee matchpoints staat. Nadal trouwens wel weer heel knap hoor. Want het moment dat hij het centrekort opstapte. En Djokovic van die vorige wedstrijd eraf kwam. Wist Nadal, ik ben mijn nummer 1 rekening kwijt. Ongeacht wat ik vandaag doe. Ongeacht wat ik zondag doe. Maandag staat hij nummer 2. Dat is misschien toch wel een knauw die hij meenam. Misschien was dat ook wel de reden. Dat hij de eerste set verloor met 7-5. Maar daarna zo sterk teruggekomen. Daar komt service is goed. De voorhand van Nadal. En het is een winner. En dus uh, wint Rafael Nadal. Die vierde set inderdaad met 6-4 van Andy Murray. Dit keer dus niet een uh, straight uh, setter, zoals de afgelopen twee keren tegen Murray op Wimbledon. Vier sets overwinning voor de Spanjaard. En uh, hij zucht van uh, opluchting. Mooie wedstrijd. En uh, Nadal staat uh, de titelverdediger net als uh, vorig jaar in de finale op Wimbledon. En zondag speelt hij niet tegen Roger Veder, Maar hij speelt tegen Novak Djokovic. Marcella Meske. We gaan uh, straks trouwens uh, Natine uitgebreid met Marcella de dag doornemen, die twee uh, wedstrijden. Dan nog heel even kort naar Theo Pleciaart. Theo, ik ben het hele verhaal kwijt. Ik weet alleen dat Nederland geloof ik moest winnen om in de finale te komen. En dat ja, moesten ze tegen in, Cuba doen. In de vierde slagbeurt uh, scoorde Cuba door twee geweldige veldfouten van de Nederlandse midvelder uh, Daansi, die de bal tussen zijn benen niet doorrollen. Twee punten werden er gescoord. En dat is de stand die nog steeds op het bord staat in de gelijkmakende beurt van de zesde inning. Nederland is dus op uh, achterstand 0-2. Het is een klein verschil en de hongbal is Heel veel mogelijk. Maar Nederland benut de kansen niet die het krijgt. En het moet winnen, zoals gezegd. Om zich rechtstreeks te plaatsen voor de finale. Bij verlies is een kleine theoretische kans nog. Maar die is eigenlijk te verwaarlozen. Laten we hopen dat het nog gaat veranderen in de slotfase. Maar de 2-0 voorsprong voor Cuba staat op het bord. Heer plezier vanuit Rotterdam. Dankjewel. Dat was het. En, en dan kan je ademhalen. We kunnen doorgaan tot 10 uur, 11 uur vanavond. En tot 10 uur heb je, dus even je lekker niks, te, niks, doen niks, hebt, niks te doen, uh, toch, Menno? Ja, Jawel. Oh, wel. Oh. Zo. dank je wel. dankjewel. Dit is Radio 1. BNN Today. Vandaag stond de uh, IMF-topman Strauss-Kaan weer voor de rechter. Laten we even luisteren. De IMF-topman met handboeien om. Hij werd zaterdag op de luchthaven van New York opgepakt. nadat een kamermeisje hem had beschuldigd van aanranding. Het kamermeisje ging de hotelkamer van Dominique Strauss-Kaan binnen... omdat ze dacht dat er niemand was. Strauss-Kaan kwam naakt de badkamer uitlopen... en zou het kamermeisje hebben gedwongen tot orale seks. Volgens Strauss-Kaan is het kamermeisje een grote leugenaar. Maar aan zijn verklaring wordt getwijfeld. Dus werd hij vastgehouden, niet in een cel, maar in een duur optrekje. Permanent bewaakt door camera's. Het peperdure tijdelijke optrekje van Dominique Strauss-Kaan in Manhattan... De gevallen IMF-topman hier met zijn vrouw... mag het alleen verlaten voor een bezoek aan kerk, advocaat of de rechtbank. Bij de rechtbank werd Dominique Strauss-Kaan... door tientallen kamermeisjes opgewacht. Shame on you. Schaam je. Maar Strauss-Kaan zegt via zijn advocaat dat hij onschuldig is. Hey, uh, Mr. Strauss-Kaan een plea van niet uh, is een heel eloquent, powerful statement... Dat hij dat hij de is de hele wereld pers smult ervan. Straus Kaan was een serieuze presidentskandidaat in Frankrijk. Het is daar dan ook groot nieuws: een rebondissement dans l'affaire des K. Kel rebondissement le dossier de l'accusation et en transefondre. C'est le New York Times. Ja, vandaag stond hij dus weer voor de rechter in uh, New York DSK, en um, twee weken eerder dan verwacht, en hij is dus rond. Uh, zes uur Nederlandse tijd voorlopig vrijgelaten. Michiel Vos is correspondent in New York. Michiel, goedenavond. Goedenavond. Voorlopig vrij. En dat betekent dat hij gewoon mag rondreizen in de VS... Hè? maar niet de VS uit kan. Dat klopt. Hij mag de VS niet uit. Hij heeft zijn paspoort nog niet terug... maar hij mag wel uh, rondreizen in de VS. En hij heeft dus niet meer die enkel armband om. En hij is gewoon, zeg maar, ja, een vrij man. En dit is stunning, zeggen de Amerikanen. Want het is natuurlijk de zaak van de aanklagers ja, ligt nu toch wel heel erg um, boven de afgrond, zeg ja, maar. Ja, de, de rechter Obers die zei vandaag... ik begrijp dat de omstandigheden in deze zaak behoorlijk zijn veranderd. En ik ben het er mee eens dat het risico dat meneer Strauss-Kaan... hier niet komt opdagen aanzienlijk is verkleind. Uh, daarom dan verlopen vrij. Even die, die omstandigheden die zijn. wat is er nou precies veranderd? Nou, wat er precies is veranderd is dat de, aan het licht is gekomen dat de aanklagers... ...zelf inzien dat er een groot probleem is met de getuigen, met het slachtoffer. Mm -hmm. Dat slachtoffer heeft een geschiedenis van liegen, zeggen ze... ...en van uh, leugenachtige verklaringen, kan niet worden vertrouwd. En dat betekent dus dat de aanklagers ja, een zwakke zaak hebben... ...waar ze eerst dachten dat ze een sterke zaak hebben. Het is zeggen ze hier, het is een he-said, she-said rape case. Er waren twee mensen aanwezig en that's it. Er is niemand anders. Dus het gaat om het verhaal van hem tegen haar nou, en, en tegen nou blijkt de blijkt jury. Nou blijkt zij gelogen te hebben over onder andere de verblijfsvergunning, waarover nog meer? Verblijfsvergunning, ze heeft ook eerst gelogen over uh, wat ze precies deed vlak nadat. Uh, uh, de seks met Dominique Strauss-Kaan uh, was gebeurd. Is ze toen eerst andere kamers gaan schoonmaken? Of was, is ze meteen naar de beveiliging van het hotel gelopen met een klacht van: Ik ben net aangevallen door een hotelgast. Nou blijkt dus dat ze eerst andere kamers heeft schoongemaakt. Dat, mm -hmm. blijkt, ja, dat is allemaal natuurlijk wat verdacht. Want wat blijft er dan nog over van jouw maar ja, dat, dat wil uh, allemaal nog niet, verklaring? Dat wil allemaal nog niet zeggen dat ze ook niet daadwerkelijk is verkracht of aangerand is. Nee, en dat heeft haar advocaat natuurlijk weer duidelijk hier voor de rechtbank gezegd. Die zegt, ja, luister, uiteindelijk is ze wel verkracht. Laten we nou even duidelijk zijn. Natuurlijk, ze hebben we, dat geeft hij zelf ook aan, zitten er gaten in het verhaal. Maar het verhaal zelf over de verkrachting blijft overeind staan. Ja, maar er is in ieder geval twijfel uit En die twijfel was genoeg om hem op borgtocht vrij te laten. Ja, want dit soort zaken, het gaat vaak ook later bij een jury om twijfel. Kun je twijfel zaaien door, de, door, de, door, door zijn team? Kun je twijfel zaaien ja. over haar verklaringen en over haar persoonlijkheid? Heeft ze dit eerder in, het, in haar geschiedenis gedaan? En al die contacten die ze had met mensen die in de gevangenis zitten, et cetera. Dat is allemaal zeer verdacht. en Dat valt bij een jury natuurlijk heel slecht. En dan grijpt de openbare aanklager in en zegt ik heb een slechte zaak. Ja, nou 18 juli, dan gaat dit verhaal weer verder. Dan moet hij weer voor de rechtbank verschijnen. Dankjewel, Michiel Vos vanuit New York. Genau. Dit is Radio 1. BNM Today. Drie fm djs Sander Lantiga en Ramon Verkoeje... die je misschien beter kent als Ramon de Stagiair... die gingen ooit voor 3FM op pad als de klusjesmannen. En uh, zo gingen ze geld ophalen bij bedrijven voor uh, een serious request. Nou, die filmpjes die ze daarvan maakten, die werden zo goed bekeken... dat ze nu een volledig eigen televisieprogramma krijgen. Vanaf komende zondagavond zijn ze te zien op Nederland 3... als de klusjesmannen Sander en Ramon. Goedenavond. Goedenavond. Je het altijd tik hem aanhouden. Tik hem aanhouden. Tik hem aan, vrouwen. Tik hem aan zonder mouwen. En dan denkt de luisteraar, hè? Tik hem aanhouden. Nou, dat is een beetje jullie zinnetje. En luister even mee, we hebben ook een stukje van hem. Tik hem aanhouden. Tik hem aanhouden. Tik hem Tik hem aan, vrouwen. Tik hem aan, vrouwen. aan, vrouwen. Tik hem aan, celle. Tik hem aan Tik aan, kleding. Tik hem aan, hoor. Nou, dat kan eigenlijk bij alles, hè. bij elke alles. grap. Bij. Maakt niet uit wat. En voor Series Request waren het hele korte filmpjes. Hè? En uh, die nou van twee, drie minuten, denk ik. Ja, zoiets. vier, vijf minuten ongeveer. Hè? Ja, ja. En dan gingen jullie nou, geld inzamelen voor Series Request. Nu is het een langer programma van 25 minuten. Wat is het idee van de klusjesmannen? Wat doen ze eigenlijk? Nou, de klusjesmannen, wat, wat we nu doen in de lange versie, zeg maar vanaf zondag te zien. Wij. Testen, vakantiebaantjes voor jongeren. We merken dat veel jongeren. Hè, de vakantie is vandaag begonnen in midden-Nederland. Van ja, wat gaan ze doen? De school is klaar. We hebben zes of negen weken te overbruggen. Uh, ja, wij, wij duiken een beetje de, de, de bijbaantjes in. En adviseren aan het einde van de rit de jongeren. Of het nou echt de moeite waard is. Of, of het leuk is. Wat zijn de minpunten ook? Uh, verdient het goed? Ja, zo testen we eigenlijk zeven sectoren. En dan geven we uiteindelijk dus een award weg. Ja. En um, ja, dat is het oordeel wat we vellen. En dan hebben we een fragment van... Ja, jullie zijn in Duinruil waar jullie allerlei klusjes moeten doen... zoals het verkopen van snoep. En dan kan Sander laten zien hoe goed zijn is. Kanst u de brullen snuwen? Je moet snuwen. Lissen maar. Grote smaf! Grote smaf! Haal Michiel <lacht> <lacht> uit! <lacht> Kenst u die Duitse Jan Paparazzi? <lacht> Hallo, leute. Doe een stukje hoor. En boel is voor de show. En bombardementen voor de show. Serieus, hè? <laughs> <Hey>. <laughs> <laughs> maar eigenlijk is het gewoon alleen maar Sander en Ramon... die heel veel lol hebben, 25 minuten lang... een hele flauwe grappen maken, toch? Dat, toch nou, nee, je... Ik denk dat je op, op zich ook nog echt wel een overzicht krijgt... Van, uh, van dit zijn leuke vakantiebaantjes. Ik dacht in het begin ook van... oh ja, je wordt alleen maar lachen, je wordt alleen maar keten. Maar je moet natuurlijk wel ook dat werk allemaal doen. Maar jullie doen wel echt iets ook. Ja, ja. absoluut. We hebben afgelopen dinsdag op de dappenmarkt gestaan in uh, Amsterdam. Ja. Het er nog warm. En, en toen hebben we echt op een gegeven moment. Ja, echt een hele stal met groenten en fruit leeg moeten zien te verkopen. Ja, en dan ja. komen de mensen uh, op een meloen van 50 cent toch afdingen. En ja, op een gegeven moment stonden echt van 9 uur s ochtends tot 3 uur s middags. alleen maar groenten en fruit. En uh, op een gegeven moment vergaat het grappig ook je denkt, ja, die, die, die kraan moet leeg. Maar het is natuurlijk wel een kapstok, inderdaad, om, uh, om, om veel grappen aan op te hangen. Ja, en Ramon staat op de BNN-redactie wel bekend als, nou ja, de imitator van van alles en nog wat. Um, dat hoorde ja, je net inderdaad, ook. Inderdaad, Willemijn. Ja, ja. Dat was jouw Paparazzi. Als was. Ja, dat is mooi. En Ramon kan wel type, drie typetjes. drie ja, dat kijk eens naar Edwin Evers kan heel goed Frank en en Fouquin en noem maar op. Ja, Ramon kan eigenlijk net de stemmen waar je niks mee kan. Namelijk Will Smurf, de stem van ja, ja. Mam bij het Hond en Jan Paparazzi. En... Niet alleen dat. En dat zag je ook in die aflevering van Duinruil. Daar moeten jullie een kinderfeestje organiseren, die kinderen bezighouden. En dan doe je ook weer een imitatie, maar van een hele aparte. Hey. En weet je er ook in zit? De stem van die Is De, de stem van wie? papa De babbelbox vraagt zich af. Heeft u ook zo'n hekel aan kinderfeestjes? Er zit een in. En weet je wie er ook in zit? Adolf Hitler. Ik heb net gekeken op de een taxi En die kinderen. Die, die moet helemaal niet lachen. Nee. Die staat met open mond. Ze doen helemaal niks. Hè? Nee. Die denken, wie is dat? Het <laughs> is dat voor een dik jongetje met zijn hoofd in een prullenbak? Ja, een beetje geschiedenislessen. Ja. <laughs> maar überhaupt, die kinderen... Ze gaven jullie ook soms geen hand en zo. Jullie hadden echt grote grootste nee. lol, maar... Nou ja, vooral nou. Sander. Ik vond jou heel goed met kinderen nog. Maar ik heb totaal niks met, met kinderen. Dus dan moet je een kinderfeestje nee, moeten organiseren. Dat spat er ook vanaf. Dat je ja, het niet dat niet hebt. Dat is verschrikkelijk. Want die kinderen <laughs> luisteren niet. En ze gaan heel veel lawaai maken de hele tijd. En, ja. Uh, je moet er heel erg boven staan. En dat lukt ja. me ook niet echt. <laughs> wat, wat gaan we, dus De dappermarkt komt nog meer voorbij. Wat nog meer? Uh, werken in de horeca. Werken in de zorg. Die overigens vonden wij ook echt heel mo mooi is. Ja. Natuurlijk weer genoeg gelachen. Maar dat vonden wij heel mooi dank mijn werk. Uh, op de boerderij? Uh, op de boerderij. Ach, zijn parkers, als uh, als ja. paarden als koeien? Uh, supermarkt. En we gaan ook nog, uh, nog een keer eenmalig naar Jorette Mar. Aha. En dan gaan we leiden en proppen en dat soort dingen. Ah, ja. Het is een beetje gerig hoor, maar dan veel grappiger eigenlijk. Ja, en wij kunnen ja. wel zingen hè? Wij kunnen wel zingen. <laughs> nou heren. En wij zijn slank. No marbolera. <laughs> Had je dat? Korum. <laughs> <laughs> Zondagavond te zien, om kwart over negen op Nederland 3, de klusjesmannen En ik kan het je zeker aanraden. Tik hem aan hoor. Tik hem aan, vrouwen. Tik hem aan, vrouwen. Ja, en dan moet er eigenlijk zo, dat mooie is dan op de serie, dan hoor je zo'n gorderdag knal erbij. Ja, ja, kan die ook knalden hoor. Zo hoort hij het. Dank. Dat ben ik. Ramon en al <laughs> Je zit er best wel in eigenlijk. Het <laughs> is iets wat je typisch moet zien om het te begrijpen. Dus komende zondag. Nu de dag van Joris Kleugel. Ja. De vakanties zijn aangebroken en uh, ik zag al vanmiddag er waren files bij Antwerpen en uh, straks weer natuurlijk mega rijden op Schiphol en dan gaan we richting Frankrijk, Spanje, Italië of waar dan ook. En ik heb er zelf ook drie maanden over gedaan om te kijken waar ik naartoe zou gaan. Ik ben eruit gekomen, Zuid-Frankrijk. Maar er zijn natuurlijk een heleboel mensen die dat helemaal niet kunnen, die hoeven er niet eens over na te denken. En ik ben hier bij de voedselbank in Utrecht en hier staan tientallen kratten klaar, er staat een rij buiten en al die mensen mogen één voor één naar binnen komen om hun tasje te vullen met allemaal levensmiddelen. Dat was van, soort van, maar ik zie van daar we hebben geen zware dingen. bij de voedselbanken ook. Ja, klopt. Je hebt het hard nodig. Ja, ik heb nog twee kinderen thuis, twee pubers. En uh, het wordt gewoon uh, te duur allemaal als je een uh, uitkering hebt. Ga je nog op vakantie. Goed. Nee. En jouw kids Nee, ook niet. Hoe vind je dat je eigenlijk nog op vakantie kan? Voor mezelf vind ik het meer. Ja. Daar ben ik gewoon eerlijk in. Maar naar mijn kinderen toe je kan je kinderen veel minder bieden en geven als dat je in je hart zo graag zou willen. Want dat is er gewoon. Hoe oud zijn je kids? Ik heb nu een zoon van bijna 20, een jongen van 16. En uh, heb ik een zoon die woont begeleid en die is uh, 22. En hoe lang zijn jullie dan al niet op vakantie geweest? Ik zou het niet meer kunnen heugen. Nee, ik weet het niet. Meer. Ik ben gewoon altijd thuis. En Hoe kom je dan de zomer door met al die jongens? Uh, zwemmen. En als er geen geld is, nou ja, dan is het gewoon maar thuis uh, vertoeven. Het is niet anders dan is het de computer. En dan denk ik weer, kijk, heb je het weer, computer. Hoe worden kinderen verslaafd? Maar goed, heb je dan zelf ook nog zoiets van... ik ga ook wel echt wel wat met ze doen, nog? Ik zou niet weten wat. Ik ben al blij dat ik hier terecht kan. Bij de voedselbank. Ja, om, om gewoon al een beetje verder te kunnen leven. En hoe kijken de kinderen er tegenaan? Want natuurlijk, vriendjes gaan wel op vakantie en vriendinnetjes. Uh, mijn kinderen, uh, die hebben niet zoiets van... Uh, van uh, waarom gaan wij niet op vakantie? Want ze weten hoe het zit. En mijn kinderen moeten daar ook wel mee leven, weet je wel? Dus die, die hoor ik er niet over. Wat er in hun bolletje omgaat, kijk, dat, dat weet ik niet. Misschien willen ze mij ook niet belasten. He, dan willen ze de moeder ook geen pijn doen. Bijna heel Nederland denkt na, we gaan met vliegtuigen, met de auto naar Frankrijk, naar Spanje. Maar dat is bij jou eigenlijk niet in vragen. Nee, maar de mensen zijn tegenwoordig zo hard. Want die zeggen, je leeft van de uitkering. Moet je je toch werken? Je kan toch werken? Kinderen zijn groot. Ga je toch werken? Hoeveel geld heb jij te besteden? 308 euro in de maand over. Dan zijn de huurgazen liggen en mijn verzekering betaald. Dus dan hou ik 300 de nacht over. En dan moet ik dan de hele maand van leven. Geniet je nog wel een beetje van de vakantie? Als de kids thuis zijn? Tuurlijk, als ik hoor vakantie. Dan zeg ik, oh, ik ook gewoon vakantie. Oh, wat leuk, waar ga jij heen? Ik zeg dan mijn tuin. Ik zet een paar potten, bloemen neer en uh, planten. En ik vermaak me wel hoor. Aan de theetafel. Tuurlijk wil je graag. Maar je gaat ook niet meer je handen ophouden. Dat een ander het je komt brengen. Ik hoop in ieder geval voor je dat het mooi weer wordt. Dat hoop ik ook. En anders ben ik toch het zonnetje in huis. He? Fijne vakantie. Eens het is allemaal luxe, vakantie, dat weet ik best wel. Maar het is toch schrijnend dat deze mensen er niet eens over na kunnen denken. En dat ik gewoon, zeg maar gewoon, weer op vakantie kan gaan. Ja, Zometeen meteen na het nieuws, tweede uur BNN Today... met de handsome poets hier in de studio. Oftewel de knappe dichters van. ze gaan in Nederlands zingen, eenmalig... om de PVV een handje op weg te helpen. En wat nog meer, de, de huwelijk van Kate Mos, niet onbelangrijk... en staatssecretaris Halbe Zijlstra is hier. Eerst het nieuws. MUZIEK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 Juli is de Jack Nicholson maand bij Filmop 2. Het vanavond de film die Nicholson's grote doorbraak betekende: Easy Rider. Om kwart over elf bij de VPRO op Nederland 2. Dit is Radio 1.